Casper Meijer met het NOS-journaal. Steeds meer gemeenten schieten mensen met schulden te hulp. Dat zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten naar onderzoek. Het overgrote deel van de gemeente neemt alle schulden van iemand over... en geeft degene dan drie jaar de tijd om alles af te betalen. Hiermee wordt voorkomen dat mensen met schulden worden achtervolgd... door schuldeisers die iedere maand een aflossing willen zien. En dat scheelt een hoop stress. De schuldeisers krijgen van de gemeente het bedrag dat overeenkomt... met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen.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 Het weer bewolkt en regenachtig, later vanuit het noorden opklaringen. Vanmiddag daalt de temperatuur naar graad of zes. Morgen droog en zonnig en dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland nog op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en knopert Muidenberg.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 Luister, als je eerst het gehoord, we alleen we gaan de Zandvoort, dan aan de zee. Nou.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 En het uh, was een hele fijne tijd. Ik heb daar een bijzondere fijne jeugd doorgemaakt. Ja, je hebt de duin in de achtertuin. Schitterend. En daar, wij woonden dus aan de, aan de benedenkant van de boulevard. Aan boven woonde de familie Bossevin. En uh, daar hadden we wel contact mee. En uh, ja, ik heb daar een erg prettige tijd gehad. Maar dan op een gegeven moment komt het moment. Huis verlaten, het moet ja. afgebroken worden. Ja,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 zijn we verhuisd. Ondertussen ging je hier naar een de school? Ja, ik was school D. Uh, uitstekende school. En, uh, een hele fijne school ook. En na de Naderhand uh, heb ik wel eens uh, nog door die school gelopen. Ook op het moment dat die werd afgebroken. Eeuwig zonde vond ik dat. Het was een prachtige school. Hij had wat... Um, de, Even wat, luisteren, school D was... Aan de? Aan de? het heet nu uh, Cornelis Slegerstraat, nee, Slegerstraat is dat ja. niet. Toen was het de Herenstraat. En uh, uh, uh, daar, uh, de, die school, en die, uh, naar mijn indruk, had hij een, een, een tropische architectuur. Dus met lange overstekken. Uh, en dat hadden die tropisch huizen om de zon op te op zon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 Ach, in de muiden in muiden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 En uh, die schipper die deed het in zijn broek. Want hij was bang dat uh, ook zijn schip dus beschoten zou worden. En toen moesten we dus, aan, alle kinderen moesten aan boord staan. Uh, en die moesten met witte uh, lakens slopen, handdoeken zwaaien. Om dus kenbaar te maken dat, die, uh, dat, die, uh, dat het kinderen waren. En uh, dat het een goed transport was. Uh, we werden ook niet beschoten, dus er was niks aan de hand. Nou, en toen s'nachts we weer gevaren naar Broekerhaven... en dat ligt vlakbij IJmuiden. Eh, bij Enmuiden, eh, hoe kom ik dan steeds aan Enmuiden? Uh, bij IJmu uh, bij um, uh, Enkhuizen... Uh, Even milieu, en eh, daar hebben we een paar dagen gelegen. Want er was inmiddels een gigantische storm opgestoken. Dus die schippen durven er niet van Enkhuizen over te steken naar Stavoren. Omdat hij ja, met al die kinderen aan boord. En eh, toen eh, werden we overdag ondergebracht bij mensen daar in Broekerhaven. En eh, daar hebben we gegeten. En daar hebben onze begeleiders hebben het eerst gevraagd. Die zijn al die huizen langs gegaan. Of die mensen hun kinderen wilden opnemen voor een.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 on the floor That game Old-fashioned way That makes me love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 you <laughs>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 je ja, antwoord er komt in en dan uh, ja nou, op een gegeven moment uh, de school begint weer ja uh, een middelbare school Christelijk Lyceum Haarlem en een uh, nou, prettige tijd gehad. en uh, ik heb het niet helemaal af kunnen maken. Maar uh, dat vond ik achter, ook achteraf gezien niet zo erg. Ik ben uh, ook vorig jaar of het jaar daarvoor nog bij een reunie geweest dat de school zoveel jaar bestond. En ik was een van de, van, de, van, van de weinigen die, die, in, die in 1947 daar op school waren gekomen. En uh, nou, daar werd wel tegenop gekeken. Dat je dat nog had. Ik had nog een boekje, een herinneringsboekje aan de rector die ik toen had, meneer Van der Elst. En uh, dat was een voortreffelijke fan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 zie je wel in, hoor. Dus euh, nou, toen, toen heb ik euh, even thuis overleg. Nou, mijn moeder zei onmiddellijk... Gaan, weg, ga weg. Dus toen heb ik de volgende morgen... heb ik me aangebeld en... Euh, nou. Toen ben ik gekeurd, prikken gehaald. En eh, eh, nou, toen ben ik naar eh, weggegaan met Olde Barneveld. Op 13 januari 1960. En toen heb ik een reis of vijf gemaakt. Want dat, de, de, de directie had gezegd dat de Jongelui van, van de Wal de, de Walafdelingen, die konden ook een jaar varen om kennis te maken met het ervarende bedrijf. Dus nou dat was voortreffelijk. Nou, en eh, toen ben ik dus na een jaar of weer weer teruggekomen. En, eh, uh, toen ben ik toen heb ik ook gewerkt bij de Maatspanel als, uh, als uh, redacteur van het bedrijfsblad personeelsblad, bedrijfsblad en daaronder viel ook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 Die mensen die, die, die eruit gestuurd werden, die met ontslag gingen en wat daar niet aan weggegooid wordt, aan uh, goodwill over de hele wereld. We gaan weer even onderbreken Harry, even naar de muziek.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 heeft u vragen, dan kunt u rustig bellen. 5730-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 als, uh, vader Bosman...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 En, en Ari Kerkman was Arie adviseur. Was, ja, die was adviseur. Maar wat die, precies, wat die precies was, weet ik niet. Maar die had, Opzichter, die was adviseur. Die was van alles. Oh. En dan had je af van de molen, volgens mij. Af van de molen, die zat er ook in, ja. En, uh, dus ik ben uh, daar. Uh,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 uh, Van Lerderweg, burgemeester Beekmanstraat 68 Huizen. 68 Huizen, ja.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 Het ministerie van Volkshuisvesting, dus van de staat naar de woningbouwvereniging, en dat zit bij iedere, iedere gemeente zo, die loopt.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 Lekere muziek, hè? de New Orleans Syncopators, Harry. That's my home. Ja. Ge ja. geweldig muziek. Enorm. Goeie muziek heb je uitgezocht. Oh, ja, dank je wel. Dank uh, je wel. Goed, we zitten bij de EMM. Je bent directeur geworden. Uh,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 in, in een goed opererende uh, vereniging. En daarna, na, na mijn ontslag, zijn er ook drie directeuren geweest die allemaal de, de zak hebben gekregen. En dan denk ik, ja, wat heb ik daar niet goed gedaan? Uh, maar goed, uh, ja, het, het zij zo Zo, zo, zo verloopt de geschiedenis. En uh, dat je je nu dus moet, moet melden, moet wenden tot een vereniging die hier nauwelijks meer een huis uh, en kantoor heeft.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 dat je hier dus dat je hier dus niemand meer hebt van die woningbouwvereniging, onlangs hoorde ik dat er een gesprek was dat de keizer hier weer gaat vestigen en eh, ja maar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 Werdheim wisten van. De schoonheidscommissie. die was al ingelicht. Dus zo'n zo plan. kon binnen de kortste keren. verwezenlijkt worden. En de, de, de, we zijn toen overgegaan. Ik heb toen het voorstel gedaan aan het bestuur. om een Zandvoortse architect te nemen. Want we hadden toen wel. daarvoor architecten uit. uit de buiten. Uh, en, en, maar goed, die, die kenden de Zandvoortse situatie niet. En. Ja, er, er, er zaten wel eens. trubbelingen er erbij. met de gemeente. Maar ik denk, als je nou. een Zandvoortse.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 ...kosten moet je allemaal betalen. Dit is veel voordeliger en uh, zo, zo is dat gegaan. En ik moet zeggen, we met, met Chris Wagenaar hebben we ontzettend veel plezier gehad... ...in het bouwen van woningen voor de woningbouwvereniging. en Niet alleen voor de woningbouwvereniging, maar voor de woningzoekenden. Het is een aardig boekje, een mooi boekje... Ja. Uh, ...wat in 1989 is uitgekomen... Ja. ...waar de opdracht in staat... Uh, ...de huizen van architect Bro Wagenaar... ...in opdracht van de woningbouwvereniging Eendrukt Mag Macht... Macht ja. ...van 1981 tot 1989... ...Sociale woningbouw in de jaren 80. Uh,